De DSB-bank is zo goed als zeker failliet. Reddingspogingen leverden het afgelopen weekend niets op. De Amerikaanse investeerder haakte af en minister Bos wilde geen geld beschikbaar stellen om een doorstart mogelijk te maken. Daarmee is volgens topman Scheringa de kans om de bank te redden verkeken. Om negen uur komt de rechtbank bijeen en die zal het faillissement van DSB waarschijnlijk officieel uitspreken.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 Vorig jaar schoot Nederland ruim een miljard euro voor aan spaarders... die door het faillissement van de hun geld waren kwijtgeraakt. De afbetalingsregeling moet nog wel worden goedgekeurd door het IJslandse parlement. De opdrift geraakte heliumballon in Colorado was een publiciteitsstunt, dat zegt de politie. Een Amerikaans echtpaar deed de politie geloven dat hun zoontje van zes... in het mandje zat van een losgebroken luchtballon. Dat leidde tot onnodige paniek, omdat het jongetje zich thuis had verstopt...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 Het weer in de ochtend bewolkt en overwegend droog. Later breekt de zon door en wordt het maximaal 11 graden. Dit was het.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 Je verblindend zijn, je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. Als ik vandaag de dag met jou mag, zou in die zacht voorbij gaan, terwijl de wereld weg lijkt en ik naar je kijk, naar jou blijf raken voelt het soms als over de wonder, veel te mooi en veel te groot is. En nooit te staan heeft, als ik vannacht en nog met jammer, zo in die zacht voorbij glijd. Alsof de wereld weg lijkt en ik naar je kijk, naar nou ja, blijf lachen voelt het weer alsof het de wonder. Veel te mooi en veel te groot is, en nooit terugkeert. Als ik de dag en nacht met jammer en die twee voorbij ga, terwijl heel de wereld de weg kijkt, dan haal ik je vast. En we zweven voelt het nog alsof het de wonder. Veel te mooi en veel te groot is, te mooi voor mij. Gewoon door jou Je zit heel dicht bij mij Je zit heel diep in mij Dat komt door jou jouw hoeft verblinden zijn Je zit heel dicht bij mij Je zit heel diep in mij van Europa...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 And a heavy load Oh, Mona I cracked my whip And the lead horse strung. Oh, Mona And the hind horse busted the wagon tongue Oh, Mona Oh, you Mona You shall be free Oh, Lordy, Lordy Oh, Mona You shall be Yes, you shall be free Oh, and the good Lord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 Je neemt het over LMC samen met YouTube. Okay. Take me to the clouds above. Take me.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 Hier geen storm, eindelijke nacht, eindelijke nacht. Zoals het moet, maar aan het stuurboord liggen kabels lief en aan het bakboord zwemmen haar. van de liefde geloof me als ik zeg dat alles goed is ga maar rustig slapen want ik ben de kapitein en wie de kapitein is die houdt de wacht we gaan nog niet ten onder ze hebben ons niet zomaar Zullen echt nog niet vergaan, echt nog niet vergaan. Zou ons nou kunnen raken? Aan stuurboord liggen kaperslief, klaar voor het gevecht. En aan bakboord zwemmen haaien, maar ik hou van achterroep.